7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. A2 dicht na achtervolging. Treinproblemen door noodweer. En Grieks parlement stemt over bezuinigingen. Op de A2 achtervolgt de politie overvallers van een geldtransportbedrijf. De overvallers beroofden rond 3 uur vannacht een geldtransportbedrijf in Amsterdam Zuidoost met automatische wapens en explosieven. Ze vluchten met een onbekende buit. Tijdens de achtervolging op de A2 crashte bij Waardenburg... een van de twee vluchtauto's en vloog in brand. De overvallers bedreigden daarna een bestuurder... met hun automatische wapens en namen zijn auto mee. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De overvallers rijden in de richting van Eindhoven. De 2 is bij het knooppunt Deil afgesloten.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 In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn demonstranten slaags geraakt met de politie. Ze gooiden met stenen en brandbommen. En de politie dreef de menigte met traangas uiteen. Het waren de ernstigste ongeregeldheden in weken in Egypte. De betogers eisen dat medewerkers van het oude Mubarak-regime sneller worden berecht. De Russische tennister Maria Sharapova heeft in Londen de halve finales bereikt van Wimbledon. Ze versloeg de Slovaakse Dominika Sibulkova in twee sets.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 Nou, WB Verkeersinformatie. Nog steeds problemen op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht... tussen Sint-Michels-Gestel en Rosmalen. Vijf kilometer. De weg is tussen knopen Empel en de Alfred Geldermalsen nog steeds afgesloten. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. De andere kant op, op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven... is de weg tussen knopen Dijl en Waardenburg afgesloten. En dat heeft allemaal te maken met een achtervolging door de politie. Verder veel vertraging op de A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Hank en Werkendam, 5 kilometer. Een stukje verderop tussen Knoop het Gorken en Noorderloos... is de spitstrook namelijk afgesloten. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Arnhem... bij Knoop het Grijzoord, 5 kilometer, de linkerrijstrook is daar dicht. Dan nog een bericht van de spoorwegen... want tussen Ede-Wageningen en Driebergen-Zeist rijden geen treinen. De oorzaak is een stroomstoring en de vertraging meer dan een uur.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 NOS Radio In journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. We kijken zo even hoe het is op het spoor naar dat natuurgeweld van vannacht en gisteravond. En blikken vooruit op die belangrijke dag voor Griekenland en Europa. In Griekenland beslist het parlement over het lot van Griekenland. Maar eerst naar die overval in Amsterdam met gevolgen voor Brabant. Ja, want daar is de politie nog in volle achtervolging, hoopt die overvallers van een geldtransportbedrijf. Het zorgt voor problemen onder andere op de A2, de snelweg. Daar hoort u straks wel weer meer over. Het begon dus vannacht allemaal in Amsterdam. Daarom nu aan de telefoon Rob van der Veen van de politie amsterdam amsteland Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even de actuele aanleiding, want u bent daar natuurlijk niet meer bij betrokken. Hè? Of is de Amsterdamse politie ook wel mee in die achtervolging? Uh... Als het gaat om de overval en dat wat er hier in Amsterdam heeft plaatsgevonden... met name het schieten gericht op politiemensen en politieauto's, dat is onze zaak. Ja. Het onderzoek, alles wat daarop volgt, zal ook van ons worden uiteindelijk. Uh, maar goed, ja, uh, ze zijn weggevlucht in de richting van, uh, van uh, ja. Gelderland en, Bra en Brabant. Ja. Maar u heeft natuurlijk nog wel contact hè? ze zijn nog niet gepakt? Ik heb nog geen uh, berichten gekregen dat, uh, dat er aanhoudingen zijn. Maar dit is wel een uh, hogere categorie uh, crimineel. Uh, die, uh, die dus echt met automatische wapens op politiemensen schiet. Dus die zullen zich ook niet zo snel laten aanhouden. Nee, nee, daar kan ik me veel bij voorstellen. En ik neem toch aan, meneer Van der Veen, dat uw collega's erachteraan zijn gegaan nadat ze gevlucht zijn.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 Uh, die is uiteindelijk ook in de brand gegaan. En ze hebben daar onder bedreiging van die automatische wapens een andere auto weten te kapen. En daarmee zijn ze in ieder geval weer richting Eindhoven doorgegaan. Ja. Even dan nog één stapje terug. Want u zegt het al, er is met automatische wapens geschoten bij de overval op een waardetransportbedrijf. Zijn daar nog gewonden gevallen? Nee, de, daar waar er geschoten is, is dat gericht op de politie geweest. Ze hebben ons daar eigenlijk feitelijk opgewacht uh, voordat dat allemaal gebeurde. Uh, zijn er uh, explosieven uh, aangebracht bij het uh, pand van het geldvervoersbedrijf. Die zijn afgegaan. Daarbij is een uh, stuk van de pui uh, uh, uh, kapot gegaan. Uh, en zo zijn ze het pand binnengegaan om uiteindelijk uh, bij het geld te komen. Hoe is het met uw collega's die ter plaatse dus zijn beschoten met mitrailleurs? Nou, A, zijn ze natuurlijk dolgelukkig dat er niks overkomen is. En B, uh, zijn ze natuurlijk vreselijk geschrokken. Dit is, dit, wat ik al zei, hogere... Hogere criminaliteit van een, een vorm die we gelukkig in Nederland niet veel uh, meemaken. En ik nee. hoop dat we dat ook niet meer uh, mee zullen maken. Maar het is, uh, dit is extreem uh, gewelddadig. En hebben uw collega's iets kunnen, kunnen doen tegen die overvallers? Of was het gewoon uh, wegduiken en hopen dat je het overleeft? Ik denk dat dat inderdaad het laatste heeft plaatsgevonden. Hoeveel zijn het er eigenlijk? Hoeveel overvallen ja. wilt u? Ja. Nou, het, het, het exacte aantal ga ik niet noemen. Maar uh, er zouden in ieder geval twee ouders nodig om zichzelf te verplaatsen. Laat ik het daar maar even op houden. Dus meerderen. En hebben ze ook geld meegenomen? Er is uh, voor zover ik weet buit gemaakt. Maar ja, de mensen die in het pand waren en de directie, die zitten natuurlijk nu aan het bureau om een verhaal te houden en te doen. En uh, het gaat nog wel uren duren voor uh, het forensische onderzoek afgerond is. Uh, daar nemen we ook veel tijd voor nodig, want we zullen er alles aan doen om uh, hier een vinger achter te krijgen om uh, uiteindelijk bij deze daders te komen. Enig idee waar de daders vandaan komen? Nee hoor, dat is uh, onduidelijk, maar nogmaals, dit is echt een hele zware categorie uh, overvallers uh, die we gelukkig in, in Nederland niet veel meemaken. Goed. Rob van der Veen, dank dat u ons uh, zo snel te woord wilde staan van de politie Amsterdam-Amsterland. Dan naar uh, het treinverkeer, want dat heeft ook vanochtend nog last van het noodweer van gisteren. Roel Pau, onze verslaggever, staat bij het zenuwcentrum van het spoor in Utrecht, de verkeersleiding daar. Um, Roel, zijn er problemen? Is, is het een puzzel om het vandaag allemaal goed op de rails te krijgen? Nou, als ik uh, vanaf uh, de verhoogde positie waar ik nu sta, de werkruimte, de werkvloer uh, opkijk, zie ik allemaal mensen achter uh, beeldschermen. En daar ergens achter in de zaal hangt zo'n bord dat je eigenlijk ook op het perron tegen zou komen. Dat laat zien uh, hoe het met de treinen lopen op jouw traject is. En ik moet een beetje knijpen met mijn ogen, maar dan zie ik bijvoorbeeld drie bergen Ede-Wageningen. Geen treinverkeer door de stroomstoring. Nou, en het is melding 8 van 9. Dus er zijn nog wel een paar dingetjes mis op het spoor. Maar iemand die het precies weet is Alice in het hout, want die heeft hier gisteren tot negen uur gezeten en was er vanochtend om vijf uur alweer. Hoe is het? Nou, we hebben vannacht hebben we met man en macht gewerkt om de storingen die er waren vanwege het noodweer gisteravond uh, zoveel mogelijk te verhelpen. Um, wat we nu zien is dat er tussen Ede-Wageningen en Driebergen-Zeist geen treinen rijden. Um, dus daar moeten mensen re reizigers rekening houden met vertragingen. En verder uh, rijden er in het hele land rijden er treinen. Maar we zeggen nog steeds, nou, als je op pad gaat, check dan eerst nog eventjes de internetpagina's of teletext. Ja, en uh, uiteraard hier zou ik zeggen ook een buienradar, een hele grote zelfs. En daar zien we die uh, donkerrode vlekken die voor uh, overlast hebben gezorgd boven Nederland... Uh, op veilige afstand in Duitsland inmiddels. Gisteravond was het natuurlijk uh, flink spoken. Uh, wat gaat er dan precies mis op het spoor? Nou, we hebben gisteravond hebben we vooral last gehad van het, uh, van het onweer en de zware windstoten... We hebben op meerdere plekken in het land en dan vooral in het hart van Brabant last gehad van blikseminslag. En wat gaat er dan precies kapot? Nou, dan kan er bijvoorbeeld bliksem inslaan in een relaishuis. En vanuit zo'n plek worden de seinen en de wissels aangestuurd. Mm -hmm. En als dat gebeurt, dan kan er geen treinverkeer plaatsvinden. En moet storingsploegen zo snel mogelijk naar de plek om dat te repareren. Nou, je moet er maar zin in hebben zeg, met dat noodweer de deur uit. Nou ja, precies. Die mannen die moeten door weer en wind om dat soort storingen weer op te, op te lossen en te verhelpen. En gisteravond hadden we natuurlijk de hele nacht nog last van bliksem en uh, we moesten natuurlijk wel wachten tot het moment dat het veilig was en dat onze mannen wel veilig uh, aan het werk konden. En dat heeft tot diep in de nacht gebeurd. En vanaf dat moment is er heel hard gewerkt om zo goed mogelijk te kunnen opstarten vanmorgen. Ja, we hoorden al dat het noodweer later dan verwacht heeft toegeslagen. Als ik naar mijn eigen woonplaats kijk, Amersfoort, was het zo rond negen uur echt flink, flink onweer. Knetter, de knetter, dat ging maar door. Maar daarna is het de rest van de nacht redelijk rustig gebleven. Ja, we hebben nog wel te maken gehad met wat bliksem, uh, bliksem en, uh, en onweer. Maar in de loop van de nacht is het inderdaad rustiger geworden en uh, was er tijd om de storingen te verhelpen. Ja, en uh, hoe ziet het er nou verder uit uh, de rest van de dag? Is dan alles weer uh, op orde? Nou, we hebben vanmorgen op een aantal plekken hebben we nog wel last van, uh, uh, van de schade die uh, noodweer heeft aangebracht. Um, we hopen dat tegen het middaguur de dienstregeling weer rijdt zoals, uh, zoals normaal. Oké, okay, dan... Uh... Iedereen, zoals gezegd, even de dienstregeling in de gaten houden. Twitter checken en dan uh, de deur uit om naar je werk of wat dan ook te gaan. Gedogen heeft een grens bij de PVV. Zeker als het gaat om steun aan Griekenland. De partij zet nu de verhoudingen op scherp. Hoort u zo meer over. Eerst maar eens even terug naar uh, het noodweer en de problemen op de snelwegen door. De overvallers. Uh, John Bakker, hoe is het daarmee nu? Ja, nou, de problemen op de A2, die vallen eigenlijk wel mee. De weg is daar natuurlijk gewoon helemaal afgesloten. Vanuit uh, Eindhoven richting Utrecht... is de weg tussen Knoopend Empel en Knoopendijl helemaal afgesloten. En vanuit Utrecht naar Eindhoven tussen Knoopendijl en Waardenburg. Ja, er zijn natuurlijk veel mensen die nu een andere route gaan nemen. En daardoor loopt het behoorlijk vast op de A27. Vanuit Breda naar Utrecht, voor de brug bij Gorkum, 14 kilometer... En daar komt nog bij dat daar de spitstrook tussen Knoop het Gorkum... en Noorderloos vanochtend niet open is. Het loopt ook behoorlijk vast op de A59 van Osna naar Zierikzee. Tussen nieuw en Knoop het Hooipolder rijdt het langzaam over 20 kilometer. Dan nog een korte opvallende file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij Knoop het Hoek 2 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht. Dan nog even de spoorwegen. Want tussen Ede-Wageningen en Driebergen-Zeist rijden geen treinen... De oorzaak is een stroomstoring en de vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan naar Griekenland, want daar is het vandaag D-Day. Het parlement stemt vandaag over de bezuinigingsplannen van premier Papandreou. En die moeten worden aangenomen om nieuwe financiële steun uit Europa te krijgen. Correspondent Connie Keese in Athene. Connie, hoe spannend wordt het? Nou, het is erg spannend en uh, vooral ook onzeker. Uh, er zijn bezwaren geuit door enkele leden van de socialistische fractie in het parlement. Uh, van de regeringspartij dus. Uh, Eén socialistisch parlementslid heeft de afgelopen dagen al gezegd dat hij tegen gaat stemmen. Tegen deze nieuwe bezuinigingsplan. En bij drie anderen ja, zijn er grote twijfels. Maar waar de, ja, zeg maar de, de PASOK, de socialistische partij, bang voor is, is zijn verrassingen. En ook bij de uh, uh, zijn er, kun je zeggen, dissidenten stemmen. In principe zullen alle op oppositiepartijen tegenstemmen. Maar ja, ook daar uh, kunnen dus mensen anders gaan stemmen. Ik denk dat tot vanmiddag niemand met zekerheid uh, kan zeggen hoe die stemming gaat uitpakken. We hebben natuurlijk gehoord over de demonstraties. Corny, staan de demonstranten alweer voor het parlement, weet je dat? Nee, uh, ik zag net uh, beelden op de Griekse televisie. Het is vrij stil nog bij het parlement. Het verkeer... Uh, ja, gaat gewoon nog langs het parlement. Uh, er zijn wel demonstranten... die de hele nacht gebleven zijn. Tot na middernacht zijn er ook... wat schermutselingen nog geweest. Tussen anarchisten en de politie. En ik zie nu dat de gemeentedienst... bezig is om ja, alles op te ruimen. rommel, stenen, flessen. Wat achtergebleven is... na de ongeregeldheden van gisteravond. Uh, maar op dit moment... is het nog stil in Athene. Die demonstranten willen dus niet meer bezuinigingen En ook die parlementsleden zeggen dus uh, nee, niet nog strenger bezuinigen. Maar wat, wat willen zij dan? Dan maar Griekenland failliet laten gaan en uit de euro? Nou, dat was een te moeilijke vraag. <lacht> <lacht> maar waarschijnlijk wel. Nou goed, in ieder geval, um, vorige keer is er erg lang over gedebatteerd. Dus voorlopig weten we daar nog niks over. Het zou wel eens nachtwerk kunnen worden. Ja, in ieder geval houdt Griekenland ook de gemoederen in Den Haag, Den Haag bezig. Uh, sterker nog, de gemoederen raken wat oververhit, zo zou je het wel kunnen zeggen. De PVV dreigt de steun aan het kabinet namelijk op te zeggen... als er hier moet worden bezuinigd door onze miljardensteun aan Griekenland. Dat bleek gisteravond tijdens een debat in de Tweede Kamer. Geen cent meer naar Griekenland, vindt de PVV. En als er hier in Nederland extra moet worden bezuinigd... door al onze miljarden aan Griekenland, dan gaat de PVV zich herbezinnen. Maar ja, wat bedoelen ze daarmee? Trekken ze dan wel of niet de stekker uit het kabinet? Dat wilde PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk wel eens weten... van PVV'er Teun van Dijk. Maar dat de PVV heeft gezegd, als we dit geld kwijtraken... dan hebben we een groot politiek probleem. En dan lijkt het mij gerechtvaardigd dat we hier in deze Kamer horen... Um, dat als van de PVV, wanneer doet dat zich precies voor? Nou, het, het is heel duidelijk. Als blijkt dat Griekenland het geld niet terugbetaalt... waarbij we dus naar ons geld kunnen fluiten... wat wij al vanaf dag één voorspeld hadden... dat betekent dus dat we het geld kwijt zijn en dat we mogelijk opnieuw moeten gaan bezuinigen. En daar passen wij voor. Meneer Irgang. Wat is eigenlijk een groot politiek probleem volgens de heer Van Dijk? Nou, dat we ons gaan herbezinnen op het gedogen van dit kabinet. Want wij, wij gaan niet 18 miljard met veel pijn bezuinigen. En dat moeten wij ook verkopen aan die Henk en Ingrid. Dat doet heel veel pijn. Maar als dan vervolgens 18 miljard weggepompt wordt naar Griekenland... wat we niet terug zijn, dan is de hele exercitie voor niks geweest. En dan moeten we ons bezinnen of deze exercitie wel de goede weg was. De oppositie rookt bloed. Een bom onder het kabinet. Minister De Jager van Financiën ziet dat anders. Hij kent de bezwaren van de PVV en zal het zover niet laten komen, zegt hij. Ik ervaar dus totaal niet enige vorm van een bom hieronder vak K van de zijde van de PVV. We bezuinigen. Dat heeft niks met Griekenland te maken. Die 18 miljard euro bezuinigingen die dateren al voor de problemen van Griekenland. 18 miljard euro bezuinigingen heeft te maken met het gat wat is ontstaan door de vorige recessie. We zijn op dit moment geen euro aan te bezuinigen door de problemen van Griekenland. En juist door in Griekenland op te treden zoals we nu doen, willen we voorkomen dat er straks een nieuw kabinet weer wel bezuinigingen moet voeren... vanwege dat de grote verliezen op de euro, het eurostelsel zijn behaald. En daar zijn onze inspanningen op gericht om een nieuwe crisis te voorkomen. De PVV geeft de jager vooralsnog het voordeel van de twijfel, zegt Teun van Dijk. We gunnen dit kabinet het voordeel van de twijfel bij de steunoperatie aan Griekenland. Want zo is het afgesproken. Daarvoor sturen we dit kabinet niet naar huis. Maar als blijkt dat we het geld niet terugkrijgen... Iets wat wij aan eerste instantie al voorspeld hadden... waardoor we eigenlijk die hele 18 miljard bezuiniging... eigenlijk voor niets aan het doen zijn. Ja, dan moeten we ons uh, serieus herbezinnen. Dus de PVV waarschuwt het kabinet. Maar nieuwe miljarden voor Griekenland lijken er nu toch te komen. Want de meerderheid van de Tweede Kamer is daarvoor. Later vandaag spreekt de Kamer opnieuw over nieuwe steun aan Griekenland. En dan moet duidelijk worden of in navolging van de Franse banken ook de Nederlandse banken willen meebetalen. Maar de Grieken, de demonstranten in ieder geval en een deel van het parlement, willen niet zwaar bezuinigen voor die steun. Nieuw contact met Conny Kees in Athene. Uh, Conny, ik vroeg het net al, um, wat willen ze dan? Willen ze dan dat Griekenland maar failliet gaat en uit de eurozone stapt? Conny Kees dan ja, zou het leuk zijn als ze uh, nu wel hangt. Nee, het, het gaat gewoon niet goed met die lijn. Nou, dan gaan we Nederland. erover op. Ja, we praten in ieder geval over een acht uur over door. Met Connie en ook met een vooraanstaand econoom van de ING in Brussel. Dan maar eens even kijken hoe het staat met het protest... tegen de bezuinigingen in de GGZ. Jeroen Schutwijzer. Ja, Lara, ik sta hier. De receptie hier melden staat er op het bordje bij de GGZ Drenthe in Assen. En naast me staat sociaal psychiatrisch verpleegkundige Klaas Overbeek. En meneer Overbeek komt net uit de nachtdienst. U heeft altijd zo'n koffertje bij u. Wat, Dat klopt. Wat zit erin? Nou, in de koffer... Uh, uh, nou ja, hier is heel belangrijk mijn aantekenblokje... Zit Er een uh, uh, medicijnkoffertje in. Ik zie allemaal pillen. Wat er, zijn dat voor dingen? Er zitten slaappillen, er zitten rustgevende pillen... er zitten pillen in om uh, uh, ja, psychotische klachten... dat uh, uh, is een moeilijk woord, maar achterdochtige klachten te kunnen voorkomen. Er zitten pennen in, er zitten uh, folders in... er zit een, een navigatiesysteem in en er zit een map in... met uh, uh, nou, ja, informatie over... Uh, nou ja, hoe ik uh, kan handelen in de crisissituatie. U doet dit werk al twee jaar. Dat en komt. u wordt uh, s'nachts gebeld door iemand die in hoge nood zit. Wat bent u de afgelopen jaren zoal tegengekomen? Um, ja, ik maak heel veel verschillende dingen uh, mee. Um, mensen die angstig zijn. Mensen die ernstig depressief zijn. Mensen die dood willen. Uh, uh, die zichzelf dood willen maken. Um, mensen die uh, psychotisch zijn. Um, ja, het is, het is heel divers wat je, wat je uh, meemaakt. Wat is het aantrekkelijke van zo'n baan? Um, ik, vind, ik vind het aantrekkelijk, ik vind het leuk... om uh, mensen die in, echt in acute nood zijn... Uh, te gaan kijken van, Goh, wat hebt u nodig om het weer beter te krijgen? En uh, vaak zijn mensen in crisis die zijn het overzicht helemaal kwijt. En um, nou, vaak in gesprek... Uh, is, het, is het mogelijk om de crisis terug te brengen tot één punt waaraan gewerkt moet worden, waardoor het overzicht van de, van de patiënt weer meer terugkomt? En soms moeten ze terstond worden opgenomen. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Ja. Nou, uh, wordt er morgen in de Tweede Kamer gesproken over een bezuiniging op de geestelijke gezondheidszorg van 600 miljoen. Ja. Dat is zo'n beetje 11% van het totale budget. Ja, uh, ja. wat betekent dat? Nou ja, dat is, dat is echt. Het is enorm, en uh, ik denk dat vooral deze hele kwetsbare groep. Uh, uh uh, ja tussen wel een schip gaat komen. Ik, ik denk, uh, op straat beland. Op straat beland. Ik denk uh, dat het ook in de crisisdienst weer een stuk drukker gaat worden. Want de mensen die op straat belanden en uh, uh, geen hulp krijgen... Dat, dat escaleert na het verloop van tijd. En ik denk dat het ook weer meer overlast voor politie... meer overlast voor gemeenten gaat betekenen. Kortom, heel onverstandig? Ik vind het heel onverstandig, ja. Minister Schippers zei eerder deze week... mensen met uh, psychiatrische problemen... Uh, die moeten de problemen maar in hun eigen kring kunnen uitvogelen. Uh, zou mijn buurvrouw me ook kunnen helpen als ik problemen heb? Uh, nee. Ik, ik, uh, psychiatrie is een vak. En uh, uh, ik, heb, ik heb geleerd uh, hoe ik om moet gaan... met mensen met psychiatrische problematiek. En natuurlijk, iedereen is mens. Maar uh, ik denk dat het vak... Uh, dat uh, ja. Ja, boven, boven boven bovenaan staat. In de familie mensen opvangen met echte problemen, dat gaat niet zo makkelijk. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dat is... Dat is uh, kijk, natuurlijk het is het wel heel belangrijk dat ook de familie uh, uh, participeert. Maar uh, als, als verpleegkundige, als uh, psycholoog, als arts is het ook ontzettend... Uh, ja, belang en, ja, wat ik zei, het is een vak. Psychiatrie is een vak. En ik denk dat dat... Uh, uh, nou ja, het is, het is onmogelijk om te zeggen van... goh, de buurvrouw, mijn buurvrouw, uh, ja. lost het probleem wel even op. Die helpen wel even. Gaat uh. u vanmiddag ook naar Den Haag? Um, ik heb uh, vandaag weer bureaudienst, dus uh, ik ga niet naar Den Haag. Nee, ik, uh... nee, u bent ook niet in het rood gekleed, want ik heb begrepen... dat alle mensen die met de bus straks naar Den Haag gaan... die zijn in het rood, hè? Ja. Actie, harde actie, meneer... Uh...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 Vrij geïnterpreteerd door Jess Talent Jasper van Damme. Radio 1. Het NOS-journaal. Chaos op de A2 na achtervolging en noodweer veroorzaakt problemen op het spoor. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten.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 En tot nu toe zijn de overvallers onvindbaar. De A2 is bij het knopen deil afgesloten vanwege het onderzoek. En zometeen hoort u meer over die omleidingen in de verkeersinformatie. Het duurde even, maar toen kwam het toch echt. Het noodweer gisteravond, vooral in Brabant, veroorzaakte dat veel problemen. De brandweer had er de handen vol aan en riep collega's uit de regio op.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 last van de onweersbuien. Noord-Brabant was per spoor onbereikbaar en de NS riep mensen in het zuiden van het land op om niet meer naar het station te komen. Die schade is nog niet overal hersteld. Er rijden minder treinen volgens een aangepaste dienstregeling en de NS verwacht dat de problemen in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen zijn opgelost. Het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Daar wordt na de ochtendspits gestaakt. Er rijden tussen 9 en 3 geen trams, bussen en metro's. Personeel protesteert tegen de aangekondigde bezuinigingen... en de aanbestedingen in het stadsvervoer. Aan het eind van de ochtend is er een manifestatie... tegen de bezuinigingsplannen in Den Haag. En de vervoersbedrijven hebben nog geprobeerd die actie te voorkomen... met een kort geding, maar de rechter oordeelde... dat de staking in de steden door mocht gaan. In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben talibansstrijders een aanval uitgevoerd op het Intercontinental Hotel. Drie zelfmoordenaars bliezen zichzelf op toen er veel gasten in het hotel zaten te eten. Na een urenlang vuurgevecht wisten de Afghaanse militairen met hulp van NAVO-helikopters een eind te maken aan die aanval op dat hotel. Zeker tien mensen kwamen om tijdens die hevige gevechten tussen talibansstrijders en regeringstroepen. En de hotelgasten die kwamen verward naar buiten. Ik denk dat we echt weten wat er You Je weet wat er gebeurt aan jou. Je bent oké? We zijn heel blij dat je oké bent. Het was een explosie, blast. Vijf, zes blast. Uh, er was een fort. Volgens deze CNN-verslaggever werd de aanslag uitgevoerd door goed getrainde commando's.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 En dat is meer dan het dubbele dan op een normale woensdagochtend. En dat heeft vooral te maken met de afsluiting van de A2. De A2 van Eindhoven naar Utrecht is dicht tussen knooppunt Empel en knoopendijl. Daar staat nu 5 kilometer file. En de andere kant op is de weg dicht tussen Knopendijl en Waardenburg. Mensen die omrijden, die komen in de file op de A59 vanuit Os naar Zierikzee. Tussen nieuw en knoop het Hoijpoldak, 20 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... Voor de brug bij Gorkum 16 kilometer. Bovendien is daar vanochtend de spitstrook niet open. Nog wat andere problemen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Knopen de Hoek, 2 kilometer door werkzaamheden. Daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de N2 Maastricht richting Eindhoven... bij Veldhoven Zuid 2 kilometer, de linker rijstrook is afgesloten. En tussen Ede-Wageningen en Driebergen-Zeist rijden geen treinen...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 Goedemorgen, het is acht minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zodra we meer weten over de achtervolging en de overval in Amsterdam... en de overvallers in Amsterdam hoort u dat natuurlijk gelijk... U kunt ook meer lezen op onze website nos.nl. De GGZ demonstreert vandaag tegen de bezuinigingen. U hoorde daar eerder over in het Radio 1 Journaal vanochtend. Bijvoorbeeld in Trente, daar zijn wij. Vanmiddag staan de GGZ'ers op het Malieveld in Den Haag. Wij gaan erover praten met uh, iemand die daar wat over te zeggen heeft. Dat is Anne Mulder, vvd Tweede kamerlid Goedemorgen. Goedemorgen. Er is veel kritiek, hebben we al gehoord, vanochtend ook weer... op de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Kunt u uitleggen waarom u die bezuinigingen terecht vindt? Ja, dan... Uh kijk eerst naar de zorguitgaven in deze kabinetsperiode. Die stijgen van 60 miljard naar 75 miljard. Daarbovenop zijn nu ook overschrijdingen gekomen. Dus we moeten bezuinigen als we de zorguitgaven willen beheersen... en de zorgpremies niet te hoog willen laten oplopen. Dus bezuinigingen zijn noodzakelijk. Ja, nou horen wij uit de sector dat dit euh, achteraf... Veel geld gaat kosten omdat uh, mensen uiteindelijk uh, niet die zorg krijgen die ze nodig hebben en dat gaat dan weer later voor problemen zorgen. Hoe ziet u dat? Nou, dat, dat wordt vaker gezegd: hè? als je bezuinigt op de zorg, krijg je de problemen later terug. Maar je moet uh, juist bezuinigen om een paar redenen. Als je niet uh, bezuinigt, gaan de zorguitgaven stijgen en de premies stijgen en op een gegeven moment zeggen jonge, gezonde werkende mensen van ja. Waarom zou ik nog een premie betalen? Ik ben, ik ben bijna nooit uh, ziek. Dus dan hol je, je de solidariteit uit. En het tweede is... Uh ik moet nog zien of dit ten koste gaat van de toegankelijkheid van de zorg. Want we geven op dit moment 5,5 miljard uit aan geestelijke gezondheidszorg. De bezuiniging is uh, 600 miljoen. Dus er gaat nog heel veel geld naar de geestelijke gezondheidszorg. Ja. En die, uh, meneer Mulder, die bezuinigingen zijn ingegeven door ook de enorme stijging he, van de kosten in de GGZ. De laatste tien jaar zijn die verdubbeld. Ja. Maar misschien was het ook wel zo dat heel veel mensen dat, dat toch nodig blijken te hebben. Ja, als je kijkt naar de zorguitgaven, die zijn gestegen. Die stijgen drie keer zwart als de economie. En naar binnen stijgen de uh, kosten voor de geestelijke gezondheidszorg nog sneller. En het kan inderdaad zijn dat mensen uh, dat nodig hebben. Uh, dat kan. Um, maar dan nog moet je toch gaan kijken: van ja, het, je kan dat niet onbeperkt doorlaten uh, stijgen. Nee. Dus je zal er wat aan moeten doen. Is het niet. Um... Interessanter in dat opzicht en misschien ook wel effectiever om dan te selecteren aan de poort in plaats van rutsigloos te bezuinigen. Om wat selectiever te zijn in wie je welke zorg biedt. Ja, dat, dat, dat moeten we ook doen. Als we kijken naar de eerste lijnse uh, geestelijke gezondheidszorg. Er is vorig jaar een onderzoek uitgebracht. Daaruit blijkt dat 30% van de mensen die voor de ik zeg maar simpel gezegd de eenvoudige problemen naar de arts gaat, eigenlijk geen diagnose heeft op basis van het handboek uit de GGZ, in jargon DSM 4. Uh -huh. Dus daar moet je streng zijn aan de poort. En ook in de tweede lijn, dat is wat duurdere zorg, voor complexere zorg, ook daar zitten mensen die zouden eigenlijk in de eerste lijn behandeld kunnen worden. Hoeveel geld dat... zou dat opleveren, weet u dat? Nou, dan loop je gelijk in de, in de vele miljoenen uh, uh, kom je dan uit. En dat gaan we ook doen. Hè? Uh, als, je, als je kijkt naar het systeem, dan klopt daar iets niet aan. Als je naar de eerste lijn gaat, moet je een eigen bijdrage betalen. In de tweede lijn is dat niet zo. Dus we hebben acht keer zoveel mensen in de tweede lijn als in de eerste lijn. Waarom? Mensen en artsen doen dat ook. Die denken, nou ja, in de tweede lijn hoeven patiënten geen eigen bijdrage te betalen. Laat ik ze daar maar heen okay. sturen. Heeft het protest nog invloed op u, meneer Milder? Nou, protesten hebben altijd invloed, uh, want ik ga daar naartoe vanmiddag. Ik mag er ook even het uh, woord voeren, dus ik ga goed luisteren. Maar linksom of rechtsom, we moeten dit uh, bedrag, 600 miljoen, gaan bezuinigen... want anders zijn de zorguitgaven onbeheersbaar. Duidelijk. Anne Mulder, VVD Tweede Kamerlid. Dank u wel. Graag gedaan. Tijds voor de sport. Tom van Hek, goedemorgen. goedemorgen. Nederland deed het zo lekker in de Champions Trophy. Ja. Um, gewonnen van Australië, gewonnen van Duitsland. Toen kwam Nieuw-Zeeland. Ja. Wat ging daar mis? Nou ja, wat ging daar mis? Het was op papier de makkelijkste wedstrijd. Ja? En het was ook al, we zijn al geplaatst. Maar uh, het is een beetje een ingewikkeld systeem. De twee beste van een pool gaan over. En uh, de punten die je scoort tegen die één na beste, zeg maar, die neem je ook mee. En laat dat nou net door deze uitslag ook Nieuw-Zeeland geworden zijn. Want die hadden dat punt heel hard nodig om dan wel maar die top 4 mee te kunnen gaan. En dat betekent eigenlijk gewoon twee uh, verliespunten. Uh, gelukkig liep Argentinië Zuid en Zuid-Korea in de andere pool op dezelfde wijze. 1-1. Dus de vier nieuwe teams in de nieuwe pool waarvan er dan weer uiteindelijk tweede finale moeten gaan spelen. Erg complex systeem overigens, maar goed, zo is het besloten dit jaar. Uh, die gaan uh, zondag die finale spelen. Nederland, uh, nieuw zeeland Argentinië en Zuid-Korea gaan dat proberen. En die hebben dus allemaal één punt. Dus in die zin waren het twee dure verliespunten. Het Nederlands team is overigens wel redelijk verjongd. Er doen ook een aantal uh, uh, ja, gelouterde mensen niet mee. Dus zo verrassend dat Nederland uh, wat averij opliep, was het niet. En de komende dagen, met name de, de confrontatie met wereldkampioen Argentinië, uh, dat gaat een beetje bepalen hoe dit Nederlands team er uh, echt voor staat. Uh, tot nu toe gaat het allemaal redelijk tot goed, maar het moet nog een beetje blijken de komende dagen. En we moeten het ook even hebben over uh, PSV natuurlijk, want jij zei, ja. zei gisteren al, Tom, uh, die steun ja. vanuit de gemeente, die komt er wel, en ja. dan zal de, uh, het, het kopen en verkopen gaan beginnen. Nou, dat is ook het geval in ja. de komende twee... Utrechters naar PSV is nu het grote schuiven begonnen? Nou ja, het ging wel snel inderdaad. Uh, het is overigens zo, want heel veel mensen denken dat dat gemeentegeld meteen overgemaakt is naar Utrecht. Dat verdient toch wel enige nuance, want uh, dat bedrag van de gemeente uh, komt binnen. Maar daardoor, uh, allerlei bedrijven bij elkaar hadden ook al zo'n 30 miljoen toegezegd. Maar allemaal onder voorwaarde dat dat gemeenteplan zou doorgaan. Dus PSV uh, haalde niet alleen het geld via de gemeente binnen, maar vooral ook uh, via sponsoren en andere uh, belanghebbenden. Dus er was ineens, lag dat geld er. Nou, de rest was eigenlijk allemaal al een beetje beklonken. Dus Mertens en Strootman uh, zijn nu definitief naar PSV. 13 miljoen is heel veel geld. Wijnaldum werd al genoemd, wordt nu harder genoemd... omdat het geld ook beschikbaar zou zijn, dat die van Feyenoord zou komen. Utrecht had natuurlijk ook al uh, wat voorbereidende werkzaamheden verricht. Dus die hebben zich ineens voor de Rijk en Toornstra bij ADO Den Haag gemeld. Bij de, Ridder, of bij de Graafschap voor de Ridder. Roorda, Heerenveen, die willen dus ook van alles gaan doen. Uh, kort om, de Nederlandse markt komt nu in een soort stroomversnelling. Want iedereen gaat dat geld dan gelukkig, moet je bijna zeggen, dat ook maar weer uitgeven. Veel clubs zouden het overigens ook best even kunnen gebruiken om de kas wat aan te vullen. Maar goed, er zal in ieder geval wat geld gaan doorrollen. Demi de Zeeuw gaat uiteindelijk toch naar Rusland vertrekken bij Ajax. En zo zullen we de komende dagen, jij doet dat geloof ik via de Twitter, Lara... maar je kan via allerlei media gaan wij nu overstelpt worden... met allerlei min of meer belangrijke transfers. Kijk eens aan. Maar over de markt gesproken... Uh, je voorspelde het gisteren al tussen ADO en Vitesse over John van der Brom. Ja. Wordt wat onverkwikkelijk. Is, is John van der Brom nu van de markt gehaald? Nou ja, het, is wel, uh, het lijkt erop dat uh, de, de, de, de, de, de rijke eigenaar van Vitesse... zou hebben geroepen uh, graag of heel niet. En dat zijn meestal mensen die als ze hun zin niet krijgen... ook niet een tweede kans nog geven. Dus het lijkt erop dat Vitesse heeft afgehaakt voor Van der Brom. Dat maakt de situatie voor hem wel heel lastig hoor. Want dan zou hij terug moeten keren bij ADO. Ja. Uh, nou, de supporters van ADO hebben alweer wat nieuwe uh, kreten zonder voor John van der Brom bij de eerste training, omdat men hem met name kwalijk neemt, niet zozeer dat hij weg zou willen en naar Vitesse zou willen, dat begrijpt men wel, maar de manier waarop, zoals dat dan zo mooi heet, dat hij achter uh, ja, de rug van het ADO-bestuur langs, zoals dat dan heet, al onderhandeld had met Vitesse, voordat hij hen had ingelicht, dat wordt hem zeer kwalijk genomen, dus ja, ook als hij in Den Haag terugkeert, uh, staat daar ineens een hele andere John van der Brom dan een jaar geleden, dus die zit op dit moment uh, thuis, ik hoop dat hij slaapt op dit moment en niet luistert, maar die zit onrustig thuis, zullen we maar zeggen. Tom, dank Dankjewel. En zo dadelijk Frankrijk is trots op de nieuwe baas. zin van het IMF. Hoe trots, dat hoort u zo dadelijk. Is maar zij voor horen van John Bakker hoe het is op de weg. Ik zie wel wat lange files staan, John. Ja, dat kun je wel stellen. Dat heeft eigenlijk allemaal te maken met de afsluiting van de A2. Die is nog steeds vanuit Den Bosch naar Utrecht afgesloten. Tussen Knoopend Empel en Knoopendijl. En de andere kant op vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knopendijl en Waardenburg. Daardoor loopt het helemaal vast door mensen die omrijden op de A59 vanuit Osna-Zirikzee... tussen Vlijmen en Knoop het Hooipolder, 23 kilometer... en op de A27 vanuit Breda naar Utrecht voor de brug bij Gorkum, 18 kilometer. Bovendien is daar vanochtend de spitsstrook niet open, dus ja, dat verergert de problemen alleen maar. Ja, voor de rest is het eigenlijk redelijk normaal, ietsje drukker dan gebruikelijk. Er is ook een ongeluk gebeurd op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... Bij Veldhoven-Zuid zorgt dat voor 2 kilometer file en een linker rijstrook die afgesloten is. En daardoor loopt het ook vast op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Voor knopert Leenderheide heide vier kilometer. Bij de spoorwegen, daar zijn problemen tussen Ede-Wageningen en Driebergen-Zeist. Er rijden geen treinen, de oorzaak is een stroomstoring en de vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Christine Lagarde, de huidige Franse minister van Financiën, wordt de nieuwe directeur van het IMF. De 55-jarige Française volgt Dominique Strauss-Kaan op. Lagarde noemde haar benoeming een overwinning voor vrouwen. De 24 bewindvoerders van het IMF zijn namelijk allemaal mannen. En een van die mannen is de Nederlander Age Bakker. Nou, we zijn zeer blij dat we een nieuwe directeur hebben. Die hebben we hard nodig in deze roerige tijden. Ik denk dat we een heel goed proces hebben gehad. We hadden twee uitstekende kandidaten. De heer Carstens, de gouverneur uit Mexico... Christine Lagarde, minister van Financiën van Frankrijk. We hebben ze vorige week uitgebreid geïnterviewd. Ik heb ze beiden ook persoonlijk gesproken. Beide een half uur, vrij lang, vrij intensief. Ook over wat zij wilden bereiken... En we hebben vandaag een keus gemaakt waar ik bijzonder blijf. Ja. Uh, uh, ...bijzonder blij mee ben. Namelijk de keuze voor Christine Lagarde als onze nieuwe managing director. Is het voor de opkomende landen nog een bezwaar? Gaat het nog een probleem worden? Weer niet iemand van hun als, als leider van de IMF? Ik denk het niet. En zij wordt heel breed gedragen. En ik vind dat we af moeten van... ...het moet een kandidaat uit een bepaalde regio zijn. Maar ik sluit absoluut niet uit dat we de volgende keer... ...iemand uit een ontwikkelingsland of een emerging economy hebben. Waar moest de kandidaat per se aan voldoen? Aan welke voorwaarden? Nou, het moet een heel goede communicator zijn. Niet alleen, eh, laat ik zeggen, naar het publiek toe, maar ook met ministers. Eh, je moet dezelfde taal kunnen spreken als ministers en centrale bankpresidenten. Dus je moet eh, een effectieve communicator zijn. Dat is mevrouw Legarde bij uitstek, zou ik zeggen. Dat kan ze bijzonder goed. Daarnaast moet je leiderschap laten zien. Dat laat ze ook duidelijk zien. Ik heb met haar gesproken. Ze is, uh, ja, hoe, ging, hoe, hoe liet ja, ze dat dan zien? Nou, dat, dat laat ze zien door uh, heel direct te zijn. Bijna Nederlands direct, zou ik zeggen. Mm -hmm. uh, ze houdt ook wel van Nederland. Uh, niet een, ze is niet een pleaser. Dus ja, wat voor criteria heeft de managing directe nodig? Het moet iemand zijn die de financiële taal spreekt. Dat doet ze bij uitstek. Die goed communiceert die leiderschap toont die effectief is. En uh, dat is ze bij uitstek denk ik. Waar zal zij de komende tijd op moeten letten? Wat zijn de belangrijke agendapunten die eraan komen? Nou, zoals gezegd, ik ben blij dat ze 5 juli start. Het zijn roerige tijden. Ik denk dat bovenaan de agenda staat de problemen in Griekenland. Daar uh, hebben we de steun nodig voor de Griekse regering. Er wordt op dit moment natuurlijk in Griekenland over gedebatteerd. We hebben de steun nodig van de Europese partners... De IMF zelf is er nauw bij betrokken, dus dat staat bovenaan de agenda. Maar er zijn meer agendapunten voor het IMF. Noord-Afrika en het Midden-Oosten, uh, waar een toekomstperspectief moet worden gebouwd, waar het IMF nauw bij betrokken is. En tenslotte, ja, de grote onevenwichtigheden in de wereldeconomie... Amerikaanse tekorten, China met zijn overschotten... Uh, dat zijn problemen die niet zijn weggelopen. Dus uh, er ligt behoorlijk wat op haar uh, bureau als ze 5 juli begint. Nu loopt er in Frankrijk, neemt uh, eerdaags een rechterbesluit... of een onderzoek naar mevrouw Lagarde uh, gaat komen. Wat als uh, dat onderzoek er komt? Brengt dat het IMF in verlegenheid? En wat als uiteindelijk uit onderzoek blijkt dat mevrouw Lagarde verkeerd heeft gehandeld? Wij zijn geen experts in het Franse recht, maar voor ons stonden twee vragen voorop. Uh, zou dit op enige wijze mevrouw Lagarde kunnen afleiden, zou het een distraction... een afleiding kunnen zijn voor een functioneer als managing director? Daar is het de antwoord nee op, dat zal niet het geval zijn. Um, en de tweede vraag zou zijn, goh, kan dat de reputatie van het IMS schaden? Wij geloven dat niet. Dit is een zaak die uh, in hand is in Frankrijk, die heel erg lang kan duren. Dit soort zaken lopen er meer... Um, uh, we hebben er zorgvuldig naar gekeken en uiteindelijk is dit, is, is dit niet een punt geweest waarop wij zeiden, nou, dit zou niet kunnen. Aange Bakker, Nederlandse bewindvoerder bij het IMF over Christine Lagarde. Correspondent, correspondent Jacqueline Ekman sprak met Bakker. We gaan maar eens naar onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Frank, um, is het land trots dat er opnieuw een Franse kandidaat benoemd is? Ja, absoluut. Hoor. Heel erg trots, want Dominique strauss is natuurlijk voortijdig opgestapt door die verkrachtingszaak in New York. En Frankrijk zei toen, het is normaal dat een Fransman of een Française die functie overneemt, omdat de termijn van Dominique strauss dus nog niet afgelopen was. Dus president Sarkozy heeft druk gelobbyd de afgelopen tijd en Lagarde zelf heeft de halve wereld over gereisd en met succes, met succes dus. Kun je Lagarde en mevrouw Lagarde nog even voor ons typeren? Nou, het is een beetje een soort geprezen onder kennis en ervaring. Dat hoorden we de Nederlandse bewindvoerder net ook al zeggen. Daar staat ze bekend om. Maar ze heeft zich ook heel erg geprofileerd als vrouw. En dat is opvallend ook. Een bekende uitspraak van haar is. een beetje minder testosteron in de vergaderkamers van grote bedrijven zou ons allemaal goed doen. En ze pleit heel erg voor meer vrouwen aan de top ook. In de politiek en in de economie. Ze zou zelfs eens gezegd hebben. De Amerikaanse bank Lehman Brothers zou nooit failliet zijn gegaan. als die bank Lehman Sisters was geweest. <laughs> hey, Lagarde is niet helemaal onomstreden, hè? want haar naam wordt in verband gebracht met, met fraude. Hoe zit dat? Ja, dat is een oude zaak uit de jaren negentig. We hoorden het net al over. Hè? Zakenman Bernard Tapie kreeg ruzie met de Credit Lionel Bank over de verkoop van een bedrijf. Er is toen besloten via een ingewikkelde constructie om een arbitragecommissie daarover laten te oordelen. En justitie vermoedt nu dat daar onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Of zelfs fraude. En ook de rol van Christine Lagarde staat ter discussie. De vraag is, heeft zij Tapie bevoordeeld? Want vergeet niet, die commissie besloot honderden miljoenen aan Tapie toe te kennen. Nou, Pas over ruim een week wordt besloten. Of Lagarde zijn rol in die zaak ook officieel zal worden onderzocht. Maar Lagarde zegt zelf, zoals ook tegen het IMF heeft gezegd: ik tref geen blaam, ik heb okay. schone handen. Nou, correspondent Frank Renaud. dankjewel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Het zijn inmiddels uh, trending topics geworden op Twitter. Uh, Dijl en A2. Veel reacties op Twitter over de afsluiting van knooppunt Dijl. Hoorde je al over in onze uitzending. Politie heeft vannacht de achtervolging ingezet op de overvallers van een gelddepot in Amsterdam. Daarbij is een vluchtauto op de A2 gecrashed en in brand gevlogen. Kleine greep uit de tweets. De eerste dag stage moet rijden over de A2. Maar ja, die is afgesloten. Wat nu? Nou ja, deze stagiair kan de A2 in ieder geval nog meiden. De anderen moeten geduldig wachten op de snelweg. In een eindeloze file, tweet een automobilist. Weer een ander twittert. Denk dat die 45 minuten extra ingecalculeerd te weinig tijd blijkt. Wat een file. Poeh. Sommigen hebben besloten maar helemaal niks meer te doen. Zoals deze twitteraar. Blijf gewoon in bed vandaag. A2 dicht, <lacht> veel treinvertragingen en stakingen in het OV. Ja, naast nou problemen op de weg natuurlijk ook de problemen op het spoor. Er zijn treinvertragingen als gevolg van het noodweer... dat vannacht over ons land is getrokken. Her en der eh, rijden geen trein. Het hele land wordt met een aangepast schema gereden nog altijd. De website van het KNMI is te lezen dat de waarschuwing voor extreem weer... om tien over half één vannacht is ingetrokken. Schade kan nu worden opgemaakt. Een rondgang langs de website van regionale omroepen... levert een aardig beeld op. Vooral Brabant lijkt zwaar getroffen. Stormschade vucht enorm. Niemand gewond. Opruimen duurt weken omroep Brabant. In Brabant kwamen in korte tijd zo'n 1800 meldingen binnen... van omgevallen bomen, kapotte gasleidingen, blikseminslagen... ondergelopen straten en kelders. Een verslaggever van de omroep spreekt zelfs van een oorlogsgebied. Ook volgens burgemeester Van de Mortel is er veel schade. Zoals u zelf ook kunt zien als u beelden in de omgeving maakt... is Vught zwaar getroffen. Heel veel schade overal... Uh, klein en groot. Uh, Vught is een hele groene gemeente. En met zo'n enorm noodweer als wat we vandaag hebben gezien... zie je dat er uh, eeuwenoude bomen, uh, grote, zware takken op straten... maar vooral ook op huizen vallen. En dat leidt tot enorm veel schade. En de burgemeester verwacht dat het weken gaat duren voordat alles is opgeruimd. Ook uh, ander nieuws in de media vanochtend. Want eindelijk heeft hij zich weer laten zien, president Chavez van Venezuela. Bijna drie weken geleden werd hij geopereerd in Cuba. En sindsdien bleef het stil rond Chavez. In Venezuela gonst het wel van de geruchten. Chavez zou doodziek zijn. Maar nu heeft de Cubaanse staatstelevisie een kort filmpje laten zien. waarop Chavez een intiem broederlijke ontmoeting heeft met zijn goede vriend Fidel Castro. We zien ze in een park druk met elkaar in gesprek gekleed in trainingspakken. En de Cubaanse televisie levert het commentaar. In la mañana de este martes se produjo un fraternal encuentro entre el compañero Fidel y el presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías en el que rememoraron pasajes de ocasiones anteriores en que ambos departieron. Nou, wordt het wel. Niks aan de hand. Volgende week, 5 juli, hoopt Chávez weer thuis te zijn als Venezuela de onafhankelijkheidsdag viert. Nederlandse trainers die vanaf volgende week... Afghaanse agenten in de provincie Kunduz zullen trainen... staan op de dodenlijst van de Taliban. Dat heeft een Taliban-woordvoerder in een telefonisch interview... met een journalist van de Volkskrant gezegd. De trainers moeten rekening houden met infiltranten... die zich voordoen als politieagent en het vuur op hen zullen openen. Ook via zelfmoordterroristen en wermbommen... wil de Taliban aanvallen uitvoeren. Dan geven we naar het AD, de Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Laat daarin weten dat de meerderheid van de verpleeg- en verzorgingshuizen... Niet genoeg doet om brand te voorkomen. Ook kunnen de meeste instellingen niet op elk tijdstip van de dag de bewoners evacueren. Dit naar aanleiding natuurlijk van de brand in het zorgcentrum in Nieuwegein. En zo dadelijk hoort u in het journaal het laatste nieuws over de achtervolging na de overval in Amsterdam. Waar ze ook in Brabant last van hebben. U heeft er ook op de weg last van. En wij besteden er uiteraard in onze uitzending ook nog aandacht aan. En Griekenland, het is die idee.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 Het nieuws van alle kanten. Voorzitter, dank u wel. Lievert, denk je dat onze cv-ketel de volgende winter wel doorkomt? Winter? Hoezo? Het is zomer.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 Onderhoud je met CRM-software van Archie. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Dit is Radio 1.